Goed lieve mensen, het is alweer een paar weken geleden dat uh, Wim mij gevraagd heeft om hier uh, de prediking te doen. Het is uh, vakantieperiode en uh, altijd wat mindere bezetting. Dan ook onze voorganger Wim Verdaus op vakantie. Dus hij zegt van, uh, zou je het willen doen? Dan is mijn eerste vraag gelijk al van, oké okay, ja, wanneer dan? Want dan weet ik hoeveel tijd ik heb en waar moet ik het over doen? Nou, het was al vrij snel, nou ja goed, ik ben nu thuis, het is in principe te doen. Hè? Maar de tweede vraag was natuurlijk, van, waar zullen we het dan over gaan doen? Nou, ik had twee onderwerpen. Het eerste was eh, het Koninkrijk van God, het evangelie van het Koninkrijk van God. Nou, dat was een beetje dikke pech, want de daarna was Wim Verdauw aan het preken over het Koninkrijk van God. Dus eh, die ballon die ging niet op. Maar ik had nog een ander onderwerp. En het was, dat is, trots. En toevallig dezelfde week dat ik aan het nadenken was over het onderwerp, um, gebeurde er iets in mijn leven? Namelijk een auto-ongeluk, ongelukje, ik sta er nog hoor. En um, dat heeft best wel impact gehad op mijn leven. Lydia weet er alles van, maar we hebben er best wel over gehad. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Maar voor nu even het uh, onderwerp trots. Nou, ik, ik ben altijd wel nieuwsgierig wat er over trots allemaal te, te melden is. Dus ik ben eens dus op internet gaan, uh, gaan buurten. Om te kijken wat er eigenlijk allemaal te, te vinden is over trots. Nou, dat viel me niet tegen. Ik zal u eens even meenemen op een reis. Trots en hoogmoed. Nou, dan ga je eens even zoeken op internet. En het e eerste artikel wat ik tegenkom gaat over de ambtenaar. Ik weet niet of hier ambtenaren zijn onder ons. Hopelijk niet. Misschien wel. Oh ja, ambtenaar Roderick. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt, Roderick. Maar nou bleek, ik heb het geel gemaakt, 79% van de ambtenaren is trots om bij de overheid te werken. Nou, we kunnen het hier navragen. Helemaal trots. En 87% van de respondenten vindt dat hij of zij belangrijk werk doet voor de maatschappij. Ook de Nederlands is ongekend trots. Ik zie genoeg vrouwen in de zaal, dus ik denk dat ik het ook daar wel kan navragen... Het is een best wel interessant artikel, maar ja goed, we kunnen niet alles lezen. Dus met geel geasseerd. bijna 9 van de 10 Nederlandse vrouwen van 16 tot 30 jaar is trots op zichzelf. En 83% heeft ruim zelfvertrouwen. Wat wel opvallend is, wat er dan staat, dat de Nederlanders significant hoger scoren dan hun leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Alleen de Turkse dames hebben een hoger percentage trots ...en zelfvertrouwen. Nou, een onderzoek wat mij wel een beetje uh, deed schrikken. Op zich, goed nieuws, want een kind is trots op zijn vader. Het blijkt dat ruim 7 op de tien kinderen trots is op zijn vader. Ik heb het weer geel gemaakt. Maar wat ik wel weer schokkend vind, is het tweede wat er dan staat, met geel. Bijna 1 op de zes kinderen zegt nooit één op één gesprekken te voeren met hun vader. Eén op de zes. Het zijn er al niet wat. En ik merk juist dat het, de vaderrol heel erg belangrijk is... als ik kijk naar mijn kinderen, want de vader heeft toch weer een andere rol dan de moeder. Dus misschien hebben ze dat, die één op één gesprekken wel met hun moeder. Maar de vader is, euh, ja, minstens, dus net zo belangrijk. Dan hebben we het nog over de Nederlanders' dus de algemeenheid... ...die zijn trots op hun handelsgeest. Er worden natuurlijk allerlei onderzoeken gedaan... ...die worden dan weer breed uitgemeten op televisie. Nou, er zijn een aantal dingen... ...zijn we trots op als Nederlanders. Zes op de tien... ...is vol lof over de Nederlandse handelsgeest. Ook al ligt de Nederlandse economie... ...helemaal op zijn gat... ...we zijn er helemaal trots op. Daarna komen de sportprestaties... ...de gouden medailles die we... ...al dan niet halen op de Olympische Spelen... Ook zijn we heel erg trots op ons Koningshuis, 40%. En op de vraag of ondervraagden zich voor Nederland schamen, zegt 69% heel duidelijk nee. Wat wel interessant is, precies de helft schaamt zich voor de Nederlandse politiek. En ruim een derde vindt dat Nederlanders minder ruw met elkaar om moeten gaan. Trots zijn blijkt ook moeilijk te zijn voor de Nederlanders. En dat schijnt dan voor de oudere generatie nog weer wat moeilijker te zijn dan voor de jongere generatie. Want trots uiten is lastig. De generatie in de leeftijd 55 tot 65 jaar heeft moeite met het uiten van trots. Omdat deze meer dan de jongere generatie het idee heeft dat iemand daardoor alleen maar naast de schoenen gaat lopen. Dus de oudere mensen vinden het dan moeilijk. Ik weet niet, klopt dat? Of is het helemaal onzin wat hier staat? beetje waar. Sorry? Boven die, boven die leeftijd. Ja, dat is waar. Dus dan heb je dat niet meer. Nee, oké. Okay. En dan een artikel dat een beetje inleiding is voor, voor de preek van vandaag. En ik wil het met jullie in zijn totaliteit lezen. Er schijnt een verschil te zijn in zonde tussen vrouw en man. Dat is in ieder geval de conclusie van iemand die lang in het vak heeft gezeten. Die zegt mannen zondigen anders dan vrouwen. Dat leidt een 95-jarige Italiaanse biechtvader af uit een onderzoek van de biechtpraktijk. De Jezuïet Roberto Boussa legde de zonden die mannen en vrouwen opbiechten naast het lijstje van de traditionele zeven hoofdzonden. En volgens hem hebben vooral, vrouwen vooral te strijden met, en in die volgorde, hoogmoed, jaloezie en woede. Ik zie mensen aards... Bedankt, Louis. Mannen hebben ook ergens last van, Louis? Let maar op. Mannen biechten vooral zonden van wellust, vraatzucht en luiheid. Louis? Amen, I oh! <laughs> nou, dan moeten we straks even binnen. Dan gaan we ontvangen, hè? Dat hebben we Louis net uh, verteld. De ene hoofdzonde die in deze dubbele top drie ongemoeid blijft, is hebzucht. Maar ja, dan is er altijd wel iemand die hier iets over gaat zeggen. Dat is de Schotse Anglikaanse bisschop Die verzag het biechtonderzoek gisteren van kanttekeningen in het dagblad De Scotsman. En hij zei, hoogmoed als voornaamste vrouwelijke zonde. Dat kan niet kloppen, volgens Richard Holloway. Want de ijdelheid van de vrouw is bedoeld om aan te trekken. Al dus de bisschop. En dat is heel wat anders dan hoogmoed. Want dat is alleen aan jezelf denken ten koste van anderen. Hoogmoed is wat je ziet bij die avontuurlijke bankiers... die het land in zijn huidige financiële ellende hebben gebracht. Nou, dat kan niet 2006 zijn. Dat is uh, heel recentelijk. Maar hoogmoed dus is alleen aan jezelf denken... ter koste van anderen. En dan zie ik een aantal dingen op een rij staan... want er wordt gesproken over trots... en er wordt hier nu gesproken over hoogmoed. Ja, je kunt trots zijn, je kunt hoogmoedig zijn... Maar er zit wel een beetje een, uh, een verschil tussen. Dus je denkt van ja, laat ik nu niet zeggen dat ik de wijsheid te pacht heb. Laat ik het woordenboek er maar eens op naslaan. En in de dikke vandalen, die we toch wel mogen vertrouwen. Staan de volgende definities van trots. Trots, dat wordt gedefinieerd als ten eerste een te hoge dunk van zichzelf. hoogmoed. Dus, dus blijkbaar hetzelfde, de hoogmoed is een te hoge dunk van jezelf. Maar daarnaast ook zelfbewustheid, een eergevoel en een persoon of zaak waarop men trots is. Nou, ik denk dat de meeste, kind, de meeste mensen hier trots zijn op hun kinderen. En ik wil bijna zeggen, de meeste kinderen zullen trots zijn op hun ouders, maar dat gaat dan vaak wat minder op. Maar we hebben allemaal iemand waar we gewoon trots op zijn. Nou, dat is wees positief. Maar ja, dat eerste, een te hoge dunk van jezelf, is meer negatief. En hoogmoed, dat blijkt toch een beetje anders te liggen. Want hoogmoed is per definitie een te hoge dunk van jezelf hebben. Een nou, te hoge dunk van jezelf. Maar zoals gezegd, alles wat te voor staat is niet goed. Dus een dunk van jezelf hebben die te hoog is, dat is ook niet goed. Nou, dan denkt u misschien, waarom zit ik dat nou allemaal op een rijtje? Nou, dat is om jullie te delen in een ervaring... Gods geest, die werkt in ons. Die is in ons en die is aan het werk. Ik uh, zei net al iets over een uh, auto-ongeluk. Daar zal ik nou wat meer over vertellen. Wat ik nu zelfs nog steeds wel moeilijk vind om te vertellen. <laughs> maar goed. Het is zo'n beetje anderhalf jaar geleden... dat uh, Lydia haast had. Lydia, ja, Lydia had haast. Ja, we beginnen met jou. Ja, en Gelukkig is ze erbij. Dan uh, kan ze het gelijk zeggen of het niet klopt. Ze had haast. Want... Het was druk op school en uh, plotseling was er de gelegenheid op school om uh, meubilair van school mee te nemen naar huis. Want uh, er kwam nieuw meubilair op school en is ze van, uh, mooi, dat uh, zie ik wel zitten. En dan zit ik daar een kastje neer voor die, voor die kamer en daar een kastje neer voor die kamer. En ik zag het hele huis al vol staan met kastjes van school. Nou, dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar ze had haast, dus het was hup naar school toe. En ze had dat ding weer teruggenomen en toen was Alex er ook. Hij is er vandaag niet, maar... En die had ook, kon ook een tafeltje gebruiken. En ze liepen van, nou, we gaan nog een keertje, een keertje naar school toe. En met haastig inland uitladen van, hup, weer naar huis. Want ze zeiden, ja, ik ga, ik ga even snel heen en weer. Ging het mis. Want ze had een paaltje niet gezien. Nou, ja, ik hoorde dat het een meterkast was. Dus ik dacht aan zo'n kast. Later bleek het zo'n kast te zijn. Je kon er een beetje zo op leunen. Dus ik zei, ik had bij mezelf, en dat heb ik ook al twintig keer gezegd volgens mij. Van, hoe heb je die nou niet kunnen zien? Maar goed... Het kan zo gebeuren. En we hebben ook al een keer een bekeuring binnen zien komen. En uh, er is ook al een spiegel ges gesneuveld van de auto. Dus ik was maar blij dat ik had gezorgd voor een no-claim-beschermer. Ja, want ik wist, mijn vrouw maakte brokken. Maar dan zorg ik er in ieder geval voor dat er een no-claim-beschermer is. Dat als er iets misgaat, dat we in ieder geval niet zoveel meer aan verzekeringspremie hoeven te betalen. Dacht hij zo dacht ik werkelijk. Dus... Uh, u begrijpt dan waar het heen gaat. Mij gebeurt zulke dingen niet. Nou, ik moet zeggen, ik heb denk ik, 14 jaar mijn rijwijs. Ik heb niet zoveel brokken gemaakt, maar ik denk dat God mij zag. En die dacht, van, nou, volgens mij heeft hij nog wat te leren. Dus, ik reed in de afgelopen anderhalf jaar inderdaad mijn spiegel van mijn auto af. Ik reed vorig jaar, reken een deuk in iemands anders auto. Toen dacht ik nog van nou ja, goed, ja, dat kan gebeuren. Ja, vervelend. Dan loop je trots al weer een deuk op. En die auto, die auto ook. Maar dan nou hebben we in ieder geval nog de no claim beschermen. Dus ja goed, dan betalen we dan een keer en hup, het is klaar. Tot drie weken geleden, toen lag het nog weer een beetje anders. Want ik had haast. Ik had de fiets achter het huis neergezet en het was tijd om naar school te gaan. En ik was middags ergens heen geweest en de fietssleutel kon ik nergens vinden. Maar ik moest weg, want dat is vlak voor drie uur. En die kinderen ja, die, die staan op een gegeven moment natuurlijk op het schoolplein. Dus ik dacht, van nou, dan ga ik wel met de auto. Kinderen op de fiets, dat is natuurlijk niet handig. Ik dacht, van, nou, dan fietsen ze maar achter me aan als ze weer naar huis komen. Dus ik, hup, naar school toe, auto geparkeerd bij school, kinderen opgehaald, op de fiets. En die stond natuurlijk vrolijk bij de auto te wachten. Maar ja, die kinderen wilden die kant op en mijn auto stond die kant op. Rond drie uur, hartstikke druk. Dus uh, ik dacht, van nou, weet je wat, uh, ik steek wel uit en ik reik wel daar die inrit uh, in van dat huis. En dat deed ik. Ik reed de stoep op. En ik dacht, van, oh wacht, dat is de trottoirband. Even wat gas bijgeven. Niet beseffen dat ik al tegen een paal aan stond. En eigenlijk met kracht die paal zo over de volle breedte van mijn auto in mijn auto drukte. Ja. Dat uh, kwam hard aan. Niet alleen voor mij, maar ook voor de auto. Eerst uh, probeerde ik nog een beetje luchtig over te doen. Maar... Naarmate de tijd verstreek, werd het steeds, uh, het gevoel van falen en schuld en dat ik het niet goed had gedaan, werd steeds erger. U zult misschien denken, ja, kan gebeuren. Nou, voor mij, in mijn ego, was dat een enorm probleem. Dus, ik denk van, ja, waarom, waarom, waarom, waarom moet dit mij dit nou gebeuren? En toen herinner ik me inderdaad een gebed, wat ik al eigenlijk een paar weken aan het uitspreken was. En waarin God vroeg van, God, wat u in mijn leven wil doen, laat dat dan maar gebeuren. En dan denk je nog van, ja, misschien gebeuren er dan dingen die ik helemaal niet leuk vind. Ja, maar goed, God heeft het beste met ons voor. Dus daar gaat hij ervoor zorgen dat het dan allemaal goed komt. En dat was eigenlijk de periode dat ik moest nadenken over de preek. En ik denk van, ja, nou eigenlijk is dat dan een heel erg goed onderwerp voor mijn preek. Want, ja, waar kun je het beste over vertellen dan datgene wat je zelf meemaakt? Ik had dus duidelijk een probleem met hoogmoed. En is hoogmoed belangrijk? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het zelfs heel belangrijk is, tenminste om het af te leggen. Maar het speelt een hele grote rol in de Bijbel. Ik heb er zo voor na zitten denken. En er waren al niet wat mensen die last hadden van hoogmoed. En die daar ook wel de prijs voor hebben moeten betalen. Denk maar aan Farao bijvoorbeeld, die verzwolgen is in de Schelfzee. Maar ook Nebuchadnezzar, die ook nog goed riep van wie is God en tenslotte krankzinnig werd. En het gras at, net zoals de, de schapen. Maar natuurlijk ook Goliath. Goliath die tartte de, de God van Israël, dat zegt ze, David zelf ook. En die uiteindelijk met zijn leven heeft moeten bekopen. Dus het is duidelijk dat God hoogmoedigheid haat. Nou, We hebben het toen straks al even gehad over uh, dat artikel. Over de zeven zonden. De zeven hoogs, hoofdzonden worden ze dus ook wel eens genoemd. En het wordt uitgesproken in spreuken. Ja, de spreuken van Salomo. Dat was de wijste man. Dus we mogen aannemen dat hij er wel verstand van heeft. En er staat, deze zes dingen haat de heren. Ja, zeven dingen zijn hem een hartgrondige gruwel. En dan begint het notabelen met hoogmoedige ogen. Een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeet, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, en wie leugens uitblaast als een vals getuige, en wie twist stookt tussen broeders. Hebben we hebben het zo even gelezen, maar ik wil zeggen, lees het nog even een keer en dan kijk dan even voor jezelf wat er van toepassing is. Toen ik dat voor mezelf deed, toen, uh, ja, toen moest het toch wel even slikken. Even, ja, hoogmoedige ogen, dat, uh, dat is zeker wel mijn toepassing. Uh, andere dingen misschien ook wel. Uh, handen die onschuldig bloed vergieten. Ik geloof niet dat we moordenaars onder ons hebben. Ja, misschien dat de mug op de slaapkamer gestorven is afgelopen week. Maar... Hoogmoed, dat, de, ja, dat, dat kwam echt op mij af. En toen ik met de voorbereiding van deze preek uh, bezig was... Toen moest ik opeens denken aan het verhaal van, tenminste het verhaal van, er zijn een aantal teksten in de Bijbel die gaan over, over Satan en de hoogmoedigheid van Satan. En ik heb dat er eens bij gepakt. Het gaat over de val van Satan. Dat staat in Ezekiel 28. En daar staat het volgende. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij uw wijsheid te niet doen gaan. Ter aarde werp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Nou trots, we hebben we straks gezien. Je hebt de trots die positief is en je hebt de trots die negatief is. En dat is eigenlijk hoogmoed. En ik denk dat hetgene, het type trots wat hier van toepassing is, dat dat de hoogmoed is. Het Trots was uw hart op uw schoonheid. En met uw luister heb gij uw wijsheid teniet te doen gaan. En dat was ook de reden dat God Satan te aarde heeft geworpen. Maar ik vind het belangrijk wel om stil te staan bij het onderwerp trots. En dat daar de kern daarvan is dat het wel een effect heeft. Want uiteindelijk is het zo dat degene die trots is tot een schouwspel voor koningen wordt gemaakt. Om het leedvermaak naar ons te zien. Andere tekst, die ik ook belangrijk vind, vinden we Spreuken 16. Er dus staat, hooghartigheid gaat vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val. En om ook aan te geven dat die trots en de hoogmoed hetzelfde zijn, heb ik het ook eens even nagekeken. Kijk hier, trots, dat is het woord 1363. En hoogmoed is dus ook 1363. En als je dat na gaat kijken, dan komt dat van het woord... Ja, ik heb Hebreeuws cursus nu gehad. Maar ik moet werkelijk zeggen, ik spreek het maar gewoon uit zoals het staat. Gobba. Ik heb het gisteravond nog eens even na proberen te kijken hoe je dit uitspreekt. Nou, ik kwam niet op Gobba, maar het zal inderdaad wel zo zijn. Waar het om gaat, is dat de betekenis hier gegeven wordt, in drievoud. Als hoogte. Als verheffing. En als grootsheid. En ik denk dat het goed is om... Het goed te onthouden dat hier het woord verheffing gebruikt wordt. Uiteraard, hoogmoed, maar dat verheffing daarbij komt kijken. Ik denk dat het goed is dat u dit even onthoudt voor de rest van de preek, want daar komen we nog op terug. Even terug naar het visioen van, van de zegel. Als we dit zo lezen, dan kun je zeggen, ja goed, dat is een, is een leuk verhaaltje. Maar even vanuitgaan dat het hier dan gaat over, over Lucifer. Dat, dat heeft nu Michael een hele mooie kanttekening bij kanttekening geplaatst. Wat ik helemaal niet wist. Ik heb altijd gedacht van dat gaat hier echt helemaal over, over Satan. In de val van Satan zou je kunnen zeggen: van ja, dat is, dat is dan lekker belangrijk. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat Satan niet de eerste de beste was, en dat we er veel van kunnen leren. Satan was oorspronkelijk natuurlijk een hoogstaande engel. Ik heb op een gegeven moment een plaatje gevonden. Nou, als je hem zo ziet, dan is het natuurlijk een beetje vergaande glorie. Maar, zelfs als je hem zo ziet, dan is het een imposant, imposant schepsel. En ik denk dat het goed is om te beseffen ook dat um, de duivel van oorsprong de naam Lucifer heeft. En Lucifer is Latijn, dat betekent uh, lichtdrager. En als je beseft dat Jezus het licht der wereld is... dat betekent dat Lucifer in de hemel uh, een hoge plaats moet hebben gehad. Als je lichtdrager genoemd wordt... en als de lichtdrager in de hemel valt... naar de aarde geworpen wordt... dan denk ik dat het goed is om daar bij stil te staan... om te kijken wat we daar precies van kunnen leren... Terug even naar die tekst die we toen straks ook hebben gelezen. Er wordt gesproken over trots. Waar gaat het hier nou mis? Trots was uw hart op uw schoonheid. En met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet te doen gaan. Als ik het op een rijtje zet, dan ontstaat het probleem bij de schoonheid. Want als je die schoonheid niet had, dan was... Satan, Lucifer, daar ook niet trots op geworden. Maar dat is wel datgene waar uiteindelijk zijn ondergang mee begint. Een andere tekst die daar op aansluit... ...vinden we in Jesaja 14. En die wil ik met u lezen. Jesaja 14, vanaf vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster... ...zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld... Overweldiger der volken. En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zeden op de berg der samenkomst in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der, volken, der wolken en mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. In en het ene zie je dat Satan, Lucifer, trots was. Het schoonheid en hij stelde zich op tegenover God. Dat zie je in vers 13 heel duidelijk. Want Satan overlegde in zijn hart. Ja, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst. Dan gaat een stukje achteraan. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken en mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Wat je hier duidelijk ziet, is dat Satan zichzelf wilde gaan verhogen. We hebben toen straks stilgestaan hè, bij de vertaling van dat woord over verheffen. Zodra er hoogmoed bij komt kijken, dan komt er verheffing bij kijken. En zodra er verheffing bij komt, dan zet je jezelf hoger en de ander die wordt lager. Daar ik eens over na zitten en denk ik, van ja, hoe, hoe heeft dat nou eigenlijk kunnen lopen zo? Wat zonde. Want Satan, Lucifer, die had een prachtige plaats in de hemel. Uiteindelijk is het toch zo dat hij tot val komt. Ik denk ik, hoe had Satan nou zo stom kunnen zijn? Nou, het antwoord ligt simpelweg in waar het misgaat. In die eerste tekst, met uw luister, of oh, sorry, trots was uw hart op uw schoonheid... Hij had schoonheid en daar was hij zo van onder de indruk dat hij zich daar helemaal op stuk ging staren. Mensen zeggen wel eens, liefde maakt blind. En ik denk dat het voor Satan zo is dat hij verblind raakte door zijn eigen schoonheid. In de gedachten zie ik dan ook Satan misschien wel voor een spiegel staan in de hemel. En hij zal inderdaad een prachtige engel geweest zijn en hij bekijkt zichzelf van alle kanten. En ik denk van ja, eigenlijk ben ik toch wel uh, heel erg mooi. Wat dat betreft Lydia, wat Lydia vanochtend vertelde aan de kinderen. Sommigen hebben het idee van, ik ben niks waard. Andere mensen voelen zichzelf helemaal geweldig. En ik denk dat bij Satan precies hetzelfde zo was. Dat hij zijn eigen schoonheid zag. En dacht, ja, Eigenlijk ben ik geweldig. Ik ben de, de mooiste engel. Ik ben prachtig. En dat hij het gewoon in zijn hoofd kreeg dat hij wel zo goed en prachtig was. Dat hij aan God gelijk wilde zijn. Toch is er verschil tussen God en Lucifer. Want God is God en Lucifer is Lucifer. En als hij nou voor de, troon, voor, de, voor de spiegel staat en het in zijn hoofd krijgt dat hij eigenlijk wel heel bijzonder is, vergeet hij dat hij eigenlijk een schepsel is. En als hij zichzelf mooi vindt, dat hij eigenlijk aan het pronken is met andermans veren. De vraag is dan uiteindelijk, wat doen wij daarmee? Dat is natuurlijk een mooi verhaaltje. Maar er zit eigenlijk een hele simpele les in. Het begint bij schoonheid. Dan komt het trots kijken. We verheffen ons. Er is wijsheid. Ho, ik ben een eentje te ver. Er is wijsheid. Maar die wijsheid, die valt weg. Als we ons gaan verheffen... en als we naar onze eigen schoonheid en datgene wat ons goed is... gaan kijken... dan valt onze eigen wijsheid valt weg... Je zult er misschien denken, ja ik zelf, misschien is Lucifer knap, maar ik ben niet zo knap. Ik heb dus geen probleem. Maar dat is niet zo. Want iedereen heeft zijn eigen val. De kern zit erin dat we ons ergens ook door kunnen gaan verheffen. En de een heeft dat misschien door zijn schoonheid. De andere misschien doordat hij zo geweldig kan zingen. En zo zijn er allerlei dingen die we op kunnen noemen. Als ik naar mezelf kijk, want je kunt eigenlijk alleen maar over jezelf spreken. Ik kijk naar het wat verhaal wat ik toen straks heb verteld over het auto-ongeluk. Dan ontstond de situatie dat ik op een gegeven moment thuis zat en eigenlijk een beetje aangeslagen was. En net zoals dat ik net aangegeven heb dat ik me ook heb afgevraagd, ja, hoe heeft Satan zo stom kunnen zijn? Vroeg ik mezelf eigenlijk ook af, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Hoe heb ik zo stom kunnen zijn om dat paaltje niet te zien? En ik liep er maar mee rond en ik liep er maar mee rond. En uh, een gegeven moment zag Lydia dat aan en zei van ja, ga eens even zitten. En we zijn erover gaan praten. En eigenlijk moest ik tot de ontdekking komen dat ik moeite had om te accepteren dat ik een fout kan maken. En op zich was dat nog niet zo'n heel erg probleem. Want ja goed, ik had ook wel gezien dat ik een fout had gemaakt. Maar... Het eigenlijke probleem zit als je accepteert dat je een fout kan maken. Dat dat betekent dat je net zo bent als andere mensen. Ja, want andere mensen kunnen ook fouten maken. En dat betekende dan weer simpelweg dat ik net als andere mensen ben. Dat betekent dus ook dat ik gewoon weer nederig moet worden. En met beide benen op de grond staan. Een ander mooi verhaal over nederig zijn en hoogmoed... Het gaat over David. En David was niet zozeer knap. Ik heb wel eens begrepen dat hij vrij klein was zelfs. En uh, rossig. een Beetje rood haar. En dat was in, in Israël waarschijnlijk uh, vrij uniek. Want uh, ja, ik denk dat de mensen over het algemeen vrij donker zijn. Hij was dus niet knap. Maar hij kwam wel ten val. Er zat een mooi verhaal over in Kronieken. Uh, in en dat gaat als volgt. Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan om Israël te tellen. Het is een vrij lang verhaal, dus ik heb het ingekort, die tekst eruit gehaald, zodat het uh, leesbaar is. Maar Satan zette David aan om Israël te gaan tellen. Toen zei David tot Joab, dat is de legeroverste, en tot de overste van het volk, gaat Israël tellen. Van Beersheba tot Dan. En breng mij de uitslag, zodat ik het getal weet. Toen zei Joab, de heren mogen aan zijn volk nog honderdmaal zoveel toevoegen als zij nu zijn. Zijn zij, mijn heer en koning, niet alle dienaren van mijn heer? Waarom verlangt mijn heer dit? Waarom moet daardoor een schuld op Israël komen? Dus Joab voelde de bui al hangen. Maar toch won David het van Joab, want ja, David, koning. Joab gaat aan de slag. En in vers 5 lezen we dat Joab en David melden de uitkomst van de volkstelling. Alle Israëlieten samen waren een miljoen honderdduizend man die het zwaard konden voeren. En Juda telde 470.000 man die het zwaard konden voeren. Toen zei David tot God... Ik heb zwaar gezondigd... doordat ik dit gedaan heb. Nu dan... doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg... want... ik heb zeer dwaas gehandeld. Dus bracht de Heer de pest over Israël. En er vielen van Israël... zeventig man. Ook zond God een engel... naar Jeruzalem om dat te verdelgen. Maar zodra hij daarmee begon... Zag de heren het. En het onheil berouwde hem. Hij zei dat tot de verderfengel genoeg. Laat nu uw hand zinken. En een stuk verder in het hoofdstuk lezen we dat David een altaar bouwt voor de heren. Hij bracht brandoffers en vredeoffers. En riep tot de heren die hem antwoordden met vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Toen gaf de heren de engel bevel om zijn zwaard in de schede te steken. Indrukwekkend verhaal. Vooral ook omdat eigenlijk David iets aan had kunnen voelen, want Joab die ging protesteren. Uiteindelijk zet David toch zijn opdracht door. En wat ik dan zo triest vind, dat de zonde van één man ellende brengt over een heleboel anderen. Als je gaat kijken. Er zijn er 70.000 mensen in Israël. Die het met de dood moeten bekopen. Alleen maar. Omdat David het volk wil tellen. Ik weet niet of u weet hoeveel mensen er stierven toen. Uh, toen Mozes van de berg kwam. En toen het volk danste rond het Gouden Kalf. Iemand een idee? Het zijn er zelfs nog minder. 3000. En dan wil ik niet zeggen dat hetgene wat het volk deed bij de Gouden Kalf, dat dat minder erg is. Maar ik vond het wel een heel groot verschil. Er stierven 3000 Israëlieten nadat ze gedanst hadden rond het Gouden Kalf. En 70.000 Israëlieten stierven naar dit akkefietje. De vraag is alleen, wat... Was de zonde van David. Want ik las het zo, en ik heb het in het verleden ook al een keer gelezen, en toen heb ik hetzelfde bedacht. En later kwam het me weer in gedachten. Maar ik vraag me af, heeft u enig idee wat nou precies datgene is wat, wat David fout heeft gedaan? Waarom moesten de 70.000 man sterven? Omdat David het volk wilde tellen. Ja. Hoogmoed. Ten dat je gelijk hebt. Een stukje verder. In 1 chronieke 21. Dus dat is... Maar uh... oh, dat klopt niet hoor. Dat is 24 moet Dat zijn. 24 of 25. Hou hem met de goede. Verderop in het hoofdstuk chronieken staat ergens heel en een opmerking. Toen ik dat las dacht ik van ja. Dat klopt ook. Want daar worden alle daden van David worden opgeschreven. Alle helden. Die, tenminste alle mensen die, die David... Als helden bestempelden. En alle werken van David. En wordt heel erg vermeld. Nu had David niet opgenomen het getal van hen die twintig jaar in daar beneden waren. Want de Heer had gezegd dat hij Israël talrijk zou maken. En daarvoor staat ook een vers dat doet herinneren aan die volkstelling. Dus vandaar dat het dit hier ook op slaat. Ik denk dat je ook kunt zeggen dat als je dit ziet, dat als Israël... Talrijk zou zijn als de sterren van de hemel, of als het zand de zee, wat ook al gezegd wordt. Dat betekent dat uh, David iets wilde weten wat eigenlijk alleen in de wijsheid en in, het, in de geest van God voorkwam. Namelijk het exacte aantal van de Israëlieten, zoals die op dat moment in Israël leefden. Als God zegt dat ze talrijk zijn, dan verwijzen ze niet te tellen, want ze zijn talrijk. Als we gaan tellen dan weten we het aantal. Dus daar ging het mis. En wat er ook bij komt, is wat Eva zegt, dat ik denk dat David toch ook wel een beetje naar zijn hoofd gestegen is. Ik denk dat hij op een gegeven moment zoveel vijanden overwonnen had. Er staat ook een vermelding van dat hij net een koning overwonnen had. En dat hij de kroon van die koning onteigend had. En dat was een prachtige kroon van een talent zilver. Nou, ik weet niet wat, of een talent goud. Ik weet niet wat een talent goud is. Maar het zal ongetwijfeld een hele zware kroon zijn. Met een geweldige edelsteen. En dat David ook gedacht heeft. ja Eigenlijk ben ik toch wel helemaal geweldig. Dus David verhief zich. En daar hebben we het weer. Je verheffen. Trots. Hoogmoed. Het verschil is wel. Dat er een kentering komt. We hebben net gezien. Uh, in vers 8. Toen zei de David tot God. Ik heb zwaar gezondigd. Doordat ik dit gedaan heb. Nu dan. Doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld. Hij erkende dus dat hij fout was geweest. Hij offerde en hij kreeg ook vergeving. Toch heeft dit verhaal heeft een hele andere wending dan het verhaal van, van Lucifer. Van Lucifer is bekend dat hij opstand had tegen God in de hemel. Dat hij een derde van de engelen met zich meekreeg aan zijn hand en dat er... Oorlog was in de hemel en uiteindelijk uit de hemel is gezet. Dan denk ik dat het ook goed is om het verhaal van David af te zetten tegen het verhaal van Satan. Bij David is de aanleiding voor ja, datgene wat niet goed staat, is dat hij zich verheft door prestaties. En ik wil gezegd andermans veren. Nee, want het was niet door de kracht van David dat hij overwon. Nee, het was door de kracht van God. Er is echter wel een breekpunt. Het moment dat hij moet kiezen. Hij beseft dat hij dwaas is geweest. Dat hij dom heeft gehandeld. Hij toont berouw. Dat is ook nog een verschil. Soms kun je merken dat je dom bent, maar het niet toegeven. Hij toont berouw. En de reactie van die berouw, het gevolg. is dat hij dat beleid naar God toe. Hij offert. En het beleid dat hetgeen wat hij gedaan heeft, niet goed is geweest. En als uh, God. ...bij Jeruzalem staat om ook daar de hand aan te slaan door middel van de engel. Zegt God, stop, het is genoeg geweest. En op dat moment is David ook daadwerkelijk weer schuldenvrij. Bij Satan is het heel anders. Bij Satan is de aanleiding dat hij zich verheft door schoonheid. Ook weer andermans veren, hè, want hij was gemaakt, dus datgene wat hij was, was hij niet van zichzelf... Het breekpunt bij hem is niet dat hij zich buigt op het moment dat het puntje bepaalt als komt. Nee, hij wordt weer barstig. En hij zet zijn, zijn hardnekkige houding zet hij voort. Hij voelt in de verheffing naar God toe. Hij zet zijn, zijn, zijn ideologie, zijn gedachten, zit die kracht bij. En hij voert oorlog, voert oorlog tussen... Uh, zet aan tot oorlog tussen de engelen. En het resultaat daarvan is dat hij door Yahweh uit de hemel gezet wordt. Dan denkt u misschien, ja, dat is, uh, is een beetje appels met peren vergelijken. Maar ik denk niet dat dat zo is. De overeenkomst is dat ze zich allebei verheffen. Naar God toe. En God gaat er op dezelfde manier mee om. De overeenkomst tussen de beiden is ook dat ze allebei schepselen zijn... En schepselen zijn geschapen. Schepselen zijn geschapen. Ik zeg het nog maar een keer. Omdat het heel belangrijk is. En Yahweh, die is de schepper. God zegt ook heel duidelijk... Van dat er niemand is buiten hem... die God is. Je zei 46, ja, toch wel vrij duidelijk... Ik immers ben God... En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Oké, okay, hoe werkt dat dan in de praktijk? Psalm 138, van de nieuwe Bijbelvertaling. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet Hij om. De hoogmoedige doorziet Hij van verre. Het is, uiteindelijk is degene die hoog verheven is, Dat is God. Ja, wij. en niemand anders. Dat zien we in het vorige vers. Maar hij zegt heel duidelijk hoe hij met de mensen omgaat, met de schepselen. Naar de nederige ziet hij om en de hoogmoedige doorziet hij van verre. Maar wat doorziet God dan? Spreuken 21. Trotsheid van ogen en opgeblazenheid, opgeblazenheid van hart. De glans der goddelozen is zonde. Ik vind het goed is om te beseffen dat in één zin trotsheid en goddeloosheid aan elkaar gekoppeld zijn. Trotsheid en goddeloosheid zijn gekoppeld. Eigenlijk is het ook logisch als je gaat kijken naar het woord goddeloos. Goddeloos, godloos. Dus zonder God. De kern van dat woord eigenlijk, godloos, zonder God, dat je. ...onafhankelijk bent van God. Of je eigenlijk onafhankelijk opstelt van God. Ja, er wordt ook wel eens de opmerking geplaatst... ...dat de ongelovigen gezegd... ...ja, wie is God? Echter, zonder God... ...waren we hier helemaal niet. Heel belangrijk om te beseffen. Als God er niet was... ...dan waren wij er ook niet. We hadden niet het leven. We hadden niet de adem. Uit onszelf zijn we helemaal niets... En toen ik er dus zo over nadenken was, toen kwam ik op de tekst waarin Jezus dat zelf eigenlijk ook aanhaalt. Want Jezus zegt van zichzelf: Ik kan niets doen vanuit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor. En mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil. Dat wilde het weggevallen. Maar op de wil van Hem. Die mij gezonden heeft. Dus Jezus zelf zegt. Ik kan niets uit mezelf doen. En nog belangrijker is. Hoe hij in het leven staat. Wat hij op dat moment leidt. Hij richt zich. Op de, op de wil van hem. Die mij gezonden heeft. En ik dacht. Tuurlijk. Dat is logisch. En tegelijkertijd kwam een andere in, gedachte. In mijn hoofd. Want Jezus zegt, neem mijn juk op en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik heb die leert van mij, Ja, dat is zo'n paars geworden. Op mijn scherm was het thuis een veel vrolijker kleur. Maar om te benadrukken dat als Jezus van zichzelf niks kan... en dat hij zich richt op wat de Vader wil... die zijn wij om te zeggen, ja wij kunnen het wel allemaal zelf... En Jezus geeft ons het voorbeeld. Hij zegt, leert nou van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nederig, daar hebben we hem weer. Precies tegenovergestelde van hoogmoedig. Het begint met nederig zijn. En het is niet iets wat we van onszelf hebben, nee. Jezus zegt, leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik denk dat het ook de kern is van wat ik vandaag ook wil zeggen. leert van mij. We moeten leren nederig te worden. We moeten leren om ons te onderwerpen aan de wil van God. En ik denk dat daar de cirkel ook weer rond is. Want als we gaan kijken naar het verhaal van Satan. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet gedaan. Satan was niet nederig. Hij was trots. En we, waar leidt het uiteindelijk toe? Dat zijn wijsheid teniet doet gaan. Satan misleidde zichzelf. Hij dacht van zichzelf, ik ben iets. Echter, uit onszelf zijn we helemaal niks. We zijn zelf, zijn we schepselen. Ik denk dat het goed is dat we ervoor waken... dat we niet in dezelfde val trappen waar Lucifer ingestapt is. En dat is ook mooi om in Corinthius te lezen. Laat niemand... Zichzelf misleiden. Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd. Hij wordt dwaas. Om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid van God. En ik heb mensen ook wel eens het omhoor draaien. En gezegd, die zeggen. De wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld. Als wij erbij stilstaan dat wij schepselen zijn. En dat God ons geschapen heeft. Ja, ik heb wel eens. Ik kom in gedachten. Louis heeft wel eens een mooi voorbeeld aangehaald. Hij zegt: van ja, als je nou een fiets hebt. en die gaat stuk. wat ga je dan doen? Je gaat naar de fiets maken. En hoeveel mensen zeggen niet van ja: het gaat niet goed in mijn leven. maar ik ga niet naar degene die mij gemaakt heeft. Want ik weet het zelf wel hoe het moet. En je ziet mensen steeds verder. Afglijden de put in. In plaats van dat ze nederig zich opstellen naar God toe. Ze zeggen: Oké, okay God, ik weet allemaal niet hoe het moet, maar u bent wijs. Wilt u mij helpen? Die zellen zich nederig op en vanaf dat moment begint het lerenproces. Want het is niet van de een op de andere dag, het is een groei. Wijsheid is. Er zijn een aantal mooie teksten achter elkaar. Hoe worden wij verstandig? De tekst zegt het. De wet des heren is vermaakt. God weet wat goed is. De wet des heren verkwikt de ziel. De getuigenis des heren is betrouwbaar. En zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. Alleen willen wij buigen voor Gods wijsheid. Willen wij ons nederig opstellen. Het gaat een stapje verder, want wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid. Daar komt dat proces op gang, die groei. Maar het gaat niet zomaar, weer die nederige houding. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Dat is de sleutel, bescheidenheid. En tenslotte, de vreze des Heeren is het begin der wijsheid. Een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Het is dus een groei. Het begint met ontzag te hebben... vrezen voor de heren. Ten slotte nog één tekst. Hij is wat lang. En voor de gelegenheid heb ik hem omgedraaid. Want je ziet daar Romeinen 3, 2, 1. Dat staat natuurlijk normaal gesproken andersom. Uit een nieuwe bijbelvertaling. Die vond ik wat, uh, wat duidelijk. Het staat met een beroep... op de genade die mij geschonken is... Zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Satan dacht van, ik ben geweldig, ik ben goed, ik ben schoon. En hij zich, verhief zich naar God en werd hem noodlottig. Want hij kon dat ook niet verantwoorden. Hij was niet meer dan dat hij was. Hij was een schepsel. Dus sla u zelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Maar denk verstandig over uzelf. Denk overeenkomstig. Het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. U moet zichzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen, daar hebben we dat proces, door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat de wil van God is en wat goed is. Volmaakt en hem welgevallig. En tenslotte een oproep, is ook mijn oproep aan u. Broers en zussen, met een beroep op Gods warmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dat is Gods wens voor ons. Dat we ons in zijn dienst stellen. Het woord dienst geeft het ook alweer aan. Dienst is dat je orders van iemand anders ontvangt. Dat je je nederig opstelt naar God. En dat is ook mijn gebed en wens voor u allen. Amen.